Autotaalglas. De ster in Ruitschade. Opgelost. Autotaalglas.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 Geweest. Goedemorgen, het Kier Music Nieuws van nu.nl van Anne -Marie. Ja, goedemorgen met eerst nieuws vanaf het spoor. Want de IT-storing bij de NS is opgelost. En rond deze tijd moeten de eerste treinen weer gaan rijden. Wel volgens de winterdienstregeling. En het duurt ook allemaal wel eventjes. En de NS houdt ook nog wel een slag om de arm. We kunnen zich dan steeds wintersomstandigheden voordoen. waardoor er toch weer een verstoring plaatsvindt. En vooral in de regio Amsterdam vinden ook nog veel wisselstoringen plaats. op dit moment die nog opgelost moeten worden. Dus vooral in de regio Amsterdam verwachten we de hele dag nog wel problemen. Als storen bij RTL, check je reisplanner goed, is het advies. Het winterse weer heeft ook vandaag weer invloed op het openbare leven. Zo blijft de Universiteit Utrecht dicht. Door problemen in het OV kunnen er geen colleges worden gegeven... of tentamens worden afgenomen. Het CBR heeft praktijkexamens voor auto's geschrapt. En verder lijkt het erop dat veel mensen vanwege de gladheid... maar thuis zijn gebleven om thuis te werken. Volgens de ANWB is de ochtendspits minder druk dan die van gisteren. Wel zijn er op allerlei plekken ongelukken gebeurd. Ander nieuws dan. De Oekraïnse president Zelensky en het Oekraïnse volk krijgen de Four Freedoms Award. De internationale prijs krijgen ze omdat ze volgens de organisatie... de vrijheid, democratie en rechtsstaat verdedigen met grote offers. Sinds de Russische inval zijn tienduizenden mensen omgekomen in Oekraïne... en miljoenen mensen gevlucht. De uitreiking is in april in Middelburg, Zeeland. Het is nog niet duidelijk of Zelensky er zelf bij kan zijn. En dan nog even terug naar de sneeuw, want door het winterse weer... is het ook stress in de carnavalswinkels. En normaal is het begin januari al heel erg druk, maar nu blijven klanten weg... omdat ze het lastig vinden om nu al te bepalen wat ze aantrekken met mogelijke kou. En winkeliers zeggen tegen Omroep Brabant dat ze bang zijn... dat hun januari klanten dan uitwijken naar webshops... om op het laatste moment nog iets te kopen. En Meestal zien de winkeliers nu ook wel wat er populair wordt in dit carnavalseizoen... en waarin ze moeten investeren. Nu weten ze dus niet en is het dus ook maar de vraag... zeggen ze of er voor iedereen dit seizoen wel een trendy pak is. Het hier nog van weerplaatsen op de meeste plekken is het droog... en de kust nog wel kans op een winterse bui. Temperaturen liggen tussen de 0 en 3 graden. Dankjewel Annemarie, dankjewel, verkeer van Flitsmeister... met twee files nog die langer zijn dan een half uur. Dan 40 minuten, moet ik zeggen, op de A4. Dinterloord, Antwerpen tussen Tolen en Markizaat... kom je in een uur en vier minuten. Dan nog de A12, Den Haag, Utrecht, tussen Woerden en de Meern. Daar de defect voertuig, 42 minuten is je vertraging. Controles zijn er ook, het is een de A2 Utrecht-Amsterdam opletten bij 36,6. Zo, goedemorgen op deze dinsdagochtend. Hoe is het bij je? Klik je netjes kiezen uit, op kantoor misschien of eerst een rondje snaps gehaald. Ja, of met het OV natuurlijk geweest, dan heb je een retourtje naar huis genomen. Waar staat de radio aan bij je? Laat even weten dat je aan het luisteren bent. En waar je op dit moment druk mee bent, klok jezelf in in de Q-app. Wie weet spreek ik je zo. Dit is. Het Foute Uur! Bas van Nimwegen. En ga je zo voor White Snake. Here I go again op Zizi Top. En gimme me our love in. Jij bevalt nu in de Q-Music app. Q-Music is proud to be found. Foute Uur! Oh! Q-Music oh, app! Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Deep in the jungle, in the land of adventure, lives Torsad. Stay tuned. Oh, oh. Het foute uur. Q Music is proud to be fout.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 Here don't play. Uh -huh. That boy's from the bottom, bottom on the map. MIA USA. I gave you a little pat up on the booty. And She turned around and said, Walk this way. I was born in a flame. Mama said that every word was on my name yeah. I'm right. the best. That's right. You never That's right. If you think I'm burning out, I never am. Right. I'm right. on. Met Pitbull en John Ryan in het foutuur. Amma fireball. En fireball. Dit is het Foute Uur. Wel goedemorgen, 16 over 10. We glijden die dinsdag in. Uh, Tessa, die klokt zich in. Uh, stuurt een fotootje vanuit de strooiwagen. We proberen in Zeeland de wegen schoon te maken. En Nigel Kanselaar, die klokt in. Uh, lekker kerstbomen aan het ophalen in Tubbergen. Laura Kreuk niet. Goedemorgen, vanaf mijn werk in Bungalow Park in Diesen. Uh, Marco Bos klokt zich in vanuit de vrachtwagen. Kerk, of nee, kerstcircussen naar huis rijden, stuurt hij. Uh, Carola Bosveld, ingeklokt vanaf mijn uh, thuiswerkkantoor. Ik wilde met de trein vanmorgen, maar dat lukte niet. Dus we rijden inmiddels weer als het goed is. Dus, uh, Tom Scholte, ik, uh, uh, ik ben druk met post. Ik stuurde een fotootje vanuit uh, de besneeuwde postfiets. En Monique, goedemorgen. Goedemorgen. Ben je een beetje goed verzekerd? Of, uh... Ik wat mag het hopen? <laughs> <laughs> Jij bent rijles aan het geven. Ja, klopt inderdaad. Ja. Ook gewoon op deze besneeuwde dinsdag. Ja hoor. Ja, een beetje glippen en glijden, dat kan hè. Oh ja. Ja, geef je dan ook nog een beetje slipcursus uh, tussendoor. Jazeker, ja. ja. De leerling is toevallig net ingestapt en we hebben gisteren inderdaad een aantal donuts gedraaid op de... Oh op de Jazeker, nou, Ja Jazeker, ja. Je klinkt gelijk als een leuke, uh, leuke rijinstructrice, Monique. <laughs> ja, dan wordt hier heel erg ja geknikt, dus dat zal wel goed zijn. <laughs> oké, okay, wie zit er nu naast je? Michelle. Michelle? Michelle met een L. Ah oké, okay, Lichelle. Oké, okay. en uh, ja. moet Lichelle al bijna op voor de examen of niet? Nou... Um, ja, morgen. Niet? <laughs> ja. Ach, en dan ook nog met dit weer. Ja, ja dus we vingers crossed dat ze doorgaan. Ja, heb je er een Kijk, beetje uh, vertrouwen in? In haar wel, in het CBM niet. Met deze weerstandigheden. Oh. Oh, ja, de, nou, we gaan uh, met z'n allen voor de duimen, goed? Ja, ja gaan we het zeker doen. Hé, hey, omdat je bent ingeklokt... krijg je een Menno's Coffee Cup, men beker van de weg. Kijk, die past in de auto, ik heb bekerhouders. Kijk, ik had niet anders verwacht bij jou. <laughs> en uh, natuurlijk nog één ding. Een hele fijne dag. Fijne dag! Fijne dag! En succes Michelle! <produ> -その <Interestingly> ja, elke vrijdag is het raak, dan eet ik weer patat. Daarna ga ik een borrel halen bij ons in de stad, en als ik s'nachts naar huis toe ga, zo warm, maar onderweg, dan is het maandags echt weer tijd voor doktersoverleg. En weet u wat mijn dokter zei?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 The Riddle in Het Foutuur van Kim music Heb je al op de kalender gekeken vandaag? Via je telefoon. Ja, feestdag vandaag, hè? Ik heb daar een speciale, toepasselijke battle voor. Ga ik je zo meteen voorleggen. Eerst is er een andere gaande. Namelijk die tussen Kenny Rogers en Dolly Parton Islands in the Stream. In the stream. And you can, you, yes, you can Win If You Want. Van Modern Talking.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 Goedemorgen, ik mis ik weer van weer in het westen. Vooral kans op sneeuw momenteel. Die buien die trekken vanmiddag naar het noorden. Op andere plekken af en toe nog wat zon. Het is max 4 graden. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met nog 14 files in Nederland. Je krijgt er twee van 35 minuten of langer op de A4. Antwerpen, Dinteloor tussen de Nederlandse grens en Zoomland... kom je in 43 minuten. En de A4 ook, dinteloort Antwerpen, tussen Tolen en Markizaat. Daar is de hoofdrijbaan afgesloten door een gladde weg. 55 minuten is daar je vertraging. Wil je richting Antwerpen, de volg je beter Bredavië... de A58 en de A16 van Nemeer. Door met het Spouwtuur met Kenny Rogers en Dolly Park en Baby when I met you there was peace unknown. I set up to get you with a fine tooth comb. I was soft inside. There was something in het foutuur. Ja, misschien ben je s speak uh, druk met aftuigen. Zijn ja, we allemaal door elkaar heen gefrommeld? Jongen, jongen, jongen. De kerstboom natuurlijk. En Vandaag uh, moet hij officieel weg. Het is vandaag 6 januari, oftewel drie koningen. En Daarom dacht ik, laten we ook even een uh, koningenbattle doen in het foutuur. Eén koning kwam uh, met de trein vandaag, dus het zijn er twee geworden. In plaats van drie, welke van deze twee wil je zometeen horen? Ga je voor uh, Bambaleo? Gypsy Kings. Of King Africa. Met La Bomba. Nou, jij bepaalt natuurlijk welk liedje je hoort. Zometeen door uh, te stemmen op je favoriet. Dus je weet wie de uitslag bepaalt, toch? Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen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 Soms vraag ik mij af, waarom wacht ik nachtenlang? Zonder jou duurt de nachtenlang. Over party tijd, schat, ik ben aan het pad en ben de navigatie naffichasiekraat. We gaan dom, growing strong, all night long, net robbed. If op de min correct, ja. ik ga van alleen de voorzet. Jij bent zo zoet als kuster dat ik de hele nacht wacht Jij bent ook of aard, net de nacht. Mijn hoofd tot vol als popo. Er zijn geen alternatieven voor je, maar soms vraag ik mij af waarom wacht ik? hoorde je in het foutuur zometeen de top 40 classic. Daarna gaan we terug naar 6 januari 1990. Gaat over een man die je waarschijnlijk wel kent. Uh, het is een man van weinig woorden. Hij kan wel iets zeggen. Hallo. Nou, weet je al om wie het gaat nu? Hallo. En ook een project. Hallo en Black. In My World komt eraan. Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken... raakt ons stroomnet overbelast...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 Optimaal Proteïne Extra. Een handig flesje met extra vezels en multivitamines. De Meal Deal van KFC. Burger, tenders, frietjes en een drankje voor 4,99. Voor de beste aanbiedingen van het land ga je naar Plus. Zoals Senseo Coffee Pets en XL Cappuccino per zak 4,99. En Campina, yoghurt, kwaak en vla. Twee stuks voor 2,99. We doen het je mee. Plus...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 Krijgen we Fieke Hamers. Goedemorgen. De eerste treinen van de NS rijden weer.